Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël voert aanvallen uit op Iran, meldt het Israëlische ministerie van Defensie. Volgens Iraanse media waren er explosies in de hoofdstad Teheran... en hangen er dikke rookwolken boven de stad. De regering van Iran heeft nog niet gereageerd. Israël spreekt van een preventieve aanval. In Jeruzalem en andere Israëlische plaatsen gaat het luchtalarm af... om te waarschuwen voor een eventuele raketaanval... Mensen moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Het luchtruim boven Israël en Iran is gesloten. De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran... over het Iraanse atoomprogramma sterk opgelopen. Amerika heeft nog niet op de aanvallen gereageerd. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort dat geld vervoerde. Het leger spreekt van zeker 15 doden en 30 gewonden. Het ging mis bij de landing... Het vrachtvliegtuig belandde op een weg en raakte daarbij meerdere woningen. Het toestel vervoerde nieuwe bankbiljetten. Na de crash kwamen tientallen mensen naar de rampplek om geld op te rapen. Maar zij werden weggespoten door de brandweer. Inmiddels wordt de ramplek zwaar beveiligd. Over de oorzaak van het ongeluk in Bolivia is nog niets bekend. De Amerikaanse overheid stopte samenwerking met AI-bedrijf Entropic... President Trump zegt dat hij het ministerie van Defensie en andere overheidsinstanties... een half jaar de tijd geeft om het gebruik van de diensten af te bouwen. De aanleiding is het standpunt van het AI-bedrijf over Defensie. En Tropic wil niet dat Defensie het AI-model gebruikt... om grote groepen burgers in de gaten te houden of voor zelfstandige wapensystemen. Maar het Pentagon wil juist geen beperkingen. Inmiddels heeft concurrent OpenAI bekendgemaakt... dat het gaat samenwerken met de Amerikaanse Defensie. Het weer droog, maar in de loop van de ochtend steeds meer buien, tot 10 tot 12 graden. Morgen eerst zonnig en droog, maar later bewolkt en wat regen. En dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.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 ...is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak leeft. Wauw, wow. <laughs> zo mooi. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan we beginnen. Zijn, we gaan beginnen. Here we are. Good morning. Good morning. Yes. Good morning. Goedemorgen, Toebak leeft hier op de radio. Maar nu eerst weekend. Ja. Alhoewel, dit weekend ga ik gewoon verder. Ja. Oh. Reken maar dat dit weekend een heleboel dossiers op mij liggen te wachten. Dus. Ik heb dit weekend een hoop te doen. Ja, precies. Ja, ik heb een hoop te doen dit weekend. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Het is uh, Toepak Leeftijd Radio. Fijne toestel op aanstaan. We zijn het, het hele team is weer compleet, hè? Goedemorgen. Ja, helemaal compleet. Ja, zeker. Nou, afgelopen week is er hoop te doen geweest. En ook wat hoorden allemaal weer op de, uh, op de televisie. Onder andere dit. De zorgen over het datalek bij Odido worden steeds groter. <kijf> Heeft het bedrijf genoeg gedaan om de klanten... Te beschermen. Soms ben je verplicht hè, om dingen door te geven. En terwijl ze het soms niet nodig hebben. En maak je kans als je een schadeclaim indient bij Odido. Jazeker, het is toch bizar wat Odido. Ik riep van het begin af aan, riep ik al oliedom. Oliedom. Oliedom, dacht ik even zelf. Maar goed, ze vragen echt het kleren van het lijf, als je iets... Aanvraag of op internet bestel. De enorme hack bij telecombedrijf Odido roept steeds meer vragen op. Heeft het bedrijf er wel alles aan gedaan om zich goed te beschermen? Hadden sommige klantgegevens niet al veel eerder moeten zijn gewist? Want wie wat koopt, en dat hoeft niet alleen een telefoonabonnement te zijn dat je afsluit... die weet, bedrijven vragen je de kleren van het lijf. Ze willen, Ze willen alles, alles weten van je. Nou goed, een van de mannen die daarin gespe gespecialiseerd was... Die had zeg maar eigenlijk een uh, ideetje gewoon niet zoveel informatie op het net zetten. En je moet ook gewoon niet, uh, als je een pizza online bestelt... ja, ik vul nooit mijn eigen naam in, wel je eigen adres... want anders krijg je, je pizza niet. Maar ik probeer zoveel mogelijk uh, nepgegevens altijd online in te vullen. Dat is denk ik al uh, de eerste stap om te voorkomen... dat jouw data een keer op straat ligt. Precies, niet zoveel invullen. Maar ja, soms krijg je toch een rood balletje. Ja, dat moet je invullen. Ja, dat moet je invullen, anders kan je niet verder. Dat nou, geldt. Dan kan je toch een andere naam ingeven, dat kan. Dat kan wel. Okay. Jij, jij, jij staat ik... ook op internet met een andere geboortejaar. Dat ja, ja, klopt, ja, 18 zoveel. Dat klopt. Ja. <laughs> Af te worden gefeliciteerd voor mensen Zo, je bent best wel op leeftijd al. Heel oud. Heel oud. Nee, goed, maar het is wel een serieus probleem, uh, dat oliedom. En oh. uh, nu is de vraag of we mensen ook een schadeclaim kunnen ingaan dienen. Zitten jullie bij, olie, ja, zit bij oliedom? Ja, ik zit oliedom, maar ik ben niet oliedom om uh, aan te geven... bijvoorbeeld dat ik uh, een bewindvoerder heb of dat ik me heb misdragen... Nee, want dat is het. Dat vragen ze ook. Ja. Vragen ze dat ook? Nou ja, dat slaan ze dus allemaal op. Als je iemand aan de telefoon krijgt en die zegt: Ja, ik kan mijn rekening niet betalen. Ja. Dan komt natuurlijk een hele privé-readel erachteraan. Met alle emotie indien, en dien. Ja. Dat wordt allemaal genoteerd. Ja, precies. Kijk, en uiteindelijk, als je die wel kan betalen. En, en als dat lekt. Ja, ja dan kunnen ze stalker, het allemaal niet Als Als ze zeggen van Nou, dit nummer moet behouden blijven. Mag nooit worden overgedragen aan een ander. Want ik heb een stalker, ik ben gescheiden of wat dan ook. Dan wordt het er allemaal bijvermeld. Dus nu komen die gegevens straks los. Dus ja. Jouw ex kan zeggen van, oh, ik weet nu waar je woont. Dus kom je nu even opzoeken. Precies. Oh, dat is wel vervelend, ja. En wat zal Oliedom daaraan kunnen doen dan? Ja, niks. <güls> niks? Nee. nee. nee. Nou, dus eigenlijk hoor Kan je schadeclaim indienen? In, dat is even de vraag. Ja, wat de wet zegt, of de wet zegt, Oliedom, oh, uh, oh, hoor mij nou. Ja, oh, die, dom, die zegt van, we moeten eigenlijk, uh, we mogen maar twee jaar lang jullie gegevens behouden. Maar er zitten gegevens, die zijn al vijf jaar oud. Want ze, zijn ook weer ze hebben ook weer een andere, zoals Ben en zo, hebben ze toch overgenomen, T-Mobile. Oh ja, oké. Okay. Oh, je bent goed bedoeld, goed in elkaar zitten. En jij, uh, jij gaat niet uh, voor dat die val Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Dus jij uh, bent blij dus dat ze niet betaald hebben. <laughs> ja, <laughs> ja, hoe is dat zo? Dat, dat in de krant. Ja, ik heb ook 6 miljoen adressen. Dan denk ik van: we hebben, we hebben maar uh, iets van 18 miljoen mensen in Nederland. Ja. Dus zoveel is dat. Uh, misschien 18 is het miljoen? Dan? Ja. Misschien is het al een reclamestunt van OliDo. Kan het een stunt ook nog? Een stunt. Iedereen kent die naam. De naam ligt op ieders lippen. Ja, ja maar waarvoor roepen we nu met z'n allen ja. Ja. ja, ja, ja. Het is toch ook niet echt een goede nee. reclame. Maar dat ze nee. zoveel klanten hebben, is dat ja. niet dus een machtspositie? Nou, dat, nou, dat zeggen ze ook met, uh, met, uh, met het betalen ervan. Hè? Van als je nu betaalt, als, yeah. als Odido nu gaat betalen... dan zeggen ze, ja, maar we hebben nog, nog, we hebben nog meer gegevens van de klanten. Ja. Dus ja. dan mag je, maar mag je daar ook voor betalen. Het is gewoon een lokmiddel om ja, gewoon ja, ja, ja. meer geld te creëren. Klopt. Want ja, je geeft ja. nooit in één keer weg. Nee. Iemand wil gewoon, mensen willen gewoon in één keer goed geld verdienen. Ja. Jij en ik, wij met elkaar moeten daar 40, 50 jaar voor werken. Ja. Zij doen het in een dag. Ja, precies. Nou goed, ja. Nou, uh, ik zou zeggen, maak dat lekje dicht. Hè? Ja. En iedereen uh, verhuizen en een ander ja. telefoonnummer. Ja. Andere wachtwoorden. Alleen die privé dingen, ja, die zijn even lastig. Dat nou ja, Ik heb ook. hier geval geen last van die extra, Want op een gegeven moment kun je op een leeftijd... en dan zijn er allerlei extra. Dan dus zie je dat ze allemaal overleden zijn. Dat vind ik ook wat. Oh, oh ja. Ja? ja? Nou ja, dat is niet zo. de Radio eh uh, Berg bejaarde. <laughs> radio RJP. Nou goed, dat is wat ons bezig blijft. Ja, het is een beetje kale achtergrond, maar mijn uh, mijn achtergrondmuziekje staat fantastisch. Wil je, op je dat ik even zing? Ja, misschien zoiets. Maar goed, jou nog, wat is jou nog bijgebleven? Nou ja, wat ik wel leuk vond van dat uh, de uh, Joris Bergma dat hij uh, had verteld uh, dat hij uh, uh, wel uh, dan wel een patatje met mayonaise wilde en toen kreeg hij ja, uiteindelijk op het paleis kreeg hij dat van al, alle sporters, alle medaillewinnaars van de Olympische Spelen, die kregen frietjes met mayonaise. hoor, de... nu, nu raak ik echt in de war. Joris Bergma, die ja, was ja. natuurlijk een gouden medaillewinnaar en hij had dus gezegd van nou als ze naar het paleis gaan, dan nou, ik wil wel, uh. doe maar gewoon een frietje met of vind ik het lekkers. En toen kregen alle sporters kregen dus in het paleis van de koning ja. tijdens de lunch kregen ze allemaal frietjes met mayonaise. Dat vond ik wel grappig. Ik denk altijd al, sport op de televisie denk ik altijd, lekker boeien, dat valt me niet meer lastig. Dan heb je bijna op drie, net heb je sport. Nou komt zeg maar, de sporten komen in de aandacht, die je denkt, oh, sport is best een gezond leven, en uh, je moet het leven goed aanpakken, en dan kom je in het paleis, en dan ga je patat eten. Ja, maar ik denk wel dat ze zich is dat heel veel, veel ontzegd hebben om, uh, om zo uh, graadje mager te worden, en zo oh, goed ja. te kunnen sporten. Oh ja, pijnlijnen. Maar ik heb wel genoten van die Jorrit dat hij uh, nog niet eens over de finish was, dat hij helemaal zo zat van, ja, go, het begin maar te klappen. Ik, uh, ik ga het redden. Ik word over Olympisch kampioen. Ja, ja, ja. En ik vond hem wel heel leuk. Met ja, het matje vallen. en al die mensen om me heen. Ook uh, die, die petjes met die haren eraan. Oh ja, ja, ja. ja. wel <laughs> nou, heel grappig. Dus hij heeft uh, wel een markant kop, heeft hij. In ja, Dat zeker. En ook heel ja. sympathiek. ook. Ja, zeker. Zeker waar. Goed, vandaag is die jaar J-Bug. All kinds of people. Facebook. Jay Buck, wordt vandaag 32. Op zijn 17e trad hij al op bij Glastonbury. En Jay was toen echt al groot met deze plaats. Me lightning ball. lightning ball de bracht hij uit op zijn 17e. Echt ongelooflijk, gast was al heel snel populair. In 2012 kwam zijn debuutalbum uit en had nog meer grote hits. Changing, two Fingers. Echt uh, die britpop stal. Echt dat lekker neuzige geluid... wat een beetje tegen Oasis aan klinkt. His blood is on his What doesn't kill you makes you stronger. Ook even die grote platen van Jay Buck. Hij is vandaag jarig en... Uh, ja goed, uh, grappig. Zo'n gast die al zo'n heel carrière achter zich heeft... Op zijn 32e. Goed. Uh, toepak leeft de radio. Fijne toestel op aanstaan. We kijken de wereld in. En wat kunnen we ze al melden? Ja, de Clintons. Dat vind ik wel oh wel ja, zoetsappig. Ja, ja. Hè? Nou, ze zijn niet verdacht. Ja. Nee. Maar ze hebben wel veel informatie. Nou ja, de Clintons die... Uh, uh, Hillary Clinton is afgelopen donderdag onder verhoord. En uh, Hillary geeft ook echt toe. Hè? Ze weet 100% zeker dat Bill Clinton niks wist van Epstein's misdaden. Ik vind het dat wel knap, hoor? Dat Ik ze bij her man stand by her man... Ja. dat ze ja. met Tammy Wynette... Ja, ze uh, ja, citeerde Anderson. haar, al, maar dat was toch al heel lang geleden. Ja, maar goed. Uh, yeah. I didn't not have a sexual with relationship with, with that, with that woman. woman. Nee, het was gewoon even hey, een avontuurtje. Het was geen relatie. Klopt. Een blowjob. Het was een <laughs> <a> job. <laughs> yeah, <laughs> she was working. She was a working girl. <laughs> en, uh, nou ja, ze had gezegd van... Uh, uh, uh, jullie moeten Trump uh, verhoren ja, nou, goed, Niet ons. Ja. Gisteren is Bill Clinton verhoord. Ja, heeft gesloten deuren ja, ja. helaas. Ja, maar dus. het is natuurlijk ook naar buiten gekomen. Ja. Oh, ik, ik heb de vriendschap gestopt dat ik hoorde... of dat, dus, hè, dat, dus, dat hij ja. dus misdaden heeft. Is dat echt geweest? Maar hij heeft het niet de... aangegeven dan. Nee. Dat denk ik ook. Dat had je misschien ook ja. wel eens moeten doen dan. Ja. Als ze bijna president zijn uh, en even, even een uh, spotlight op hem zetten en een uh, pijl die kant op en zo. Ja. ja maar word je niet voor niks uitgenodigd als president? Van joh, kom maar bij mij, want dan kan jij mij nooit verlinken. Wat ja. ik bedoel. Ook nog, ja. Ja, ja, ik weet het niet. Maar goed, het, het alle aandacht gaat nu naar deze twee mensen. Terwijl eigenlijk Trump daar veel meer in voorkomt. Zelfs ook nadat hij vast heeft gezeten, die uh, Epstein. Dus ja, ja wanneer ik word, komt hij voor uh, in, de, in die kamer om even te praten? Dacht dat niet, hè? Dat maar ja, niet ik vind het wel fijn dat de rechters, want hij heeft heel veel rechters zelf uh, aan laten stellen. Ja. Dat hij dan in ieder geval ook uh, Trump dan uh, wel op zijn vingers getikt hebben met die tarieven en zo. Ja, dus met, ja, dit, ja. Uh, met dit zullen ze ook niet meer de hand boven het hoofd gaan houden, ben ik bang. Nee, steeds meer mensen geloven niet meer in hem. Dus het dat net, het sluit zich. <laughs> net sluit zich. Het net sluit zich. Hij komt er niet meer bij. Nou, nou binnenkort gaat hij aftreden, zeker. Nou, Daar ja, komt hij altijd we? over. Ja. Nou, het zou fijn zijn. heel een zwak mannetje. Weer. Maar ja, je weet ook weer niet wat er voor in de plaats komt, maar mm -hmm. het is allemaal, uh, nou ja... Niemand durft meer openbare functies te gaan doen... want je wordt zo onder uh, een loep gelegd. Ja, ja, ja echt, nou, uh... ik vind het ook weer een dooddoener. Er stond ja. ook wel een stuk over van die van Berkel... die natuurlijk uh, die een, de, de cv had opgelukt. Uh -huh. En uh, Pechtel werd erover geïnterviewd... bij Pauw en Witteman. En vandaag in de Telegraaf heeft iemand daar een column over geschreven. Die zegt, well, ja, die Pechtel, die reageerde zo van, ja, het uh, was een donkere vrouw... en uh, was een vrouw... en uh, ja, wij wisten het wel... en we hadden niet verwacht dat heel Nederland zo zou reageren... op dit uh, cv... Toen had ze het... Uh, wat, wat zeg je nu allemaal? Dit mag dus allemaal. Dus, gedoofd. Dit gedoofd wordt allemaal gedoogd. Omdat het vrouw is, omdat iemand donker is, moet je haar meer... Nou ja, dit, dit klonk allemaal een beetje als een hele rare actie. Maar het blijft D66. natuurlijk wel zo als iemand wel heel capabel is... in alles wat iemand doet. Ja, maar dan moet dat dan je... de hele cv eigenlijk minder belangrijk is. Het gaat erom dat je alle koppen krijgt omdat je Samen alles doet en zo. En dat ik, samen ja. wel. Moet je niet in je cv zetten dan. Dat moet je in nee. in Als je twee keer gevraagd wordt om hem bij te stellen... en twee keer maak je hem niet zoals hij hoort te zijn... Ja, dan is het duidelijk dat je afgerekend wordt. En dan moet je niet later nog eens een keer gaan zeggen... ja, maar wij hadden verwacht dat Nederland het wel... Uh, ja, dan draait de boel om. Zij zei al dan maak je van de dader het slachtoffer... en dan zijn wij de dader. Want wij hadden haar een kans moeten geven. Ja, hallo... Zo werkt hij met de CV die hij inlevert. Zo van, ja, ik heb het bij elkaar gezet hoor. Je moet me even vragen of het klopt allemaal. Ik weet het niet zo goed meer. Nou, iets anders <laughs> wat er speelt. Ja, er is uh, in België, in Mechelen, heeft uh, Shell een tankstation gesloten. Want meerdere klanten die bleken dus niet te uh, hebben getankt... maar een vervuilde vloeistof. Oh. Waarschijnlijk een mengsel van water en reinigingsmiddel. En uh, er was al iemand die had al gezegd... ik heb mijn garag garagist gebeld... <laughs> om te zeggen dat hij misschien de brandstoftankers moest controleren. En uh, later kreeg je een foto van een fles water. Je tank zit vol water, zei hij. Dus uh, nou ja, die vrouw heeft inmiddels de tank laten leeglopen. Maar verwachten wel dat de kosten ruim 100 euro zijn. Plus dat je, al je, al, je uh, al je getankte geld ook kwijt bent natuurlijk hoor. Ja, zeker. Dus nou ja, er schijnt al een, uh, een verenigde Facebookgroep te zijn. En er gaan meerdere berichten van mensen die zeggen motorproblemen te hebben. Dus uh, nou, lekker dan. Ja, zeker. Mm -hmm. Nou, je begrijpt toch? Ja, het start niet lekker. Dat wordt niks, doe maar. De fiets. is goed een nieuwe plaats van The academic is uit in die ooien Zullen we hier voorbij komen. Figure it out. Die is voor Rolly Blood. Nee, het is een andere figure it out. Straks onder andere nu op plaats van Orlando en Sue Wade zit in dit programma. Hang up and take a night. Yeah. yeah. Dit is Tuwak Leeft. One steady My heart feels kinda heady There's a front row seat But my love sick body hits the ground My breathing isn't working My body taking damage From all the love I give I'm afraid that it could break me I'm afraid you're gonna bow out But you've never given me So why the hell am I freaking Dames en heren. Orlando. Dat is een beetje verwarrend. Orlando is natuurlijk ook een staat. Maar die is ook een band die Orland. in de jaren negentig. Een, een muziek had. En die zijn gestopt in 2000. En er is nu ook een Nederlandse band, Orlando. En het is een man die over zijn gevoelens praat. Nou, zo oh, is al moeilijk. opnieuw. Ja, gisteren hoorde ik opnieuw. dat voetballers ook steeds meer over hun gevoel moeten praten. Nou, oh. Oh, als sporters al beginnen te vertellen wat ze mee hebben gemaakt. Tijdens de sportevenementen word ik al uh, krijg ik al. Uh, jeuk. Krijg ik al jeuk. Maar dan is ook nog eens een keer over een gevoel gaan praten. Pff, uh. What is bollie besparen. Laat me dat besparen, zeg Maar goed, het schijnt allemaal beter te zijn dat een man wat meer moet vertellen wat hem in hem omgaat. Zo. Oh. Zo. Ja, dus als ik naar buiten kijk, het is natuurlijk uh, lente geweest. Eén dag, goede dag. Ja? Het regent nu. Nou ja, en het is weekend, dus dan blijf je lekker binnen. Misschien heb je ook geen zin om naar buiten te gaan om te gaan koken. Maar wat blijkt, nou, diepvriesgroente is gezond... Ja. maar blijft niet meer zo gezond als je het gaat koken. Nou, tegenwoordig koken mensen hun uh, diepvriesgroente... Dus je moet het ja, rauw je moet eten, eten ja. Ja. <laughs> ja, het eigenlijk. Ja, dat door de blender doen. Gewoon een beetje melk en dan ja. heb je okay. een shake. Oké, okay. maar dus verder? Nou ja, dat zegt Matthijs Dekker van Levensmiddelen. Hij is levensmiddellentechnoloog. En uh, die, geeft uit, uh, of die geeft aan hè, dat uh, de, de verpakking en recepten aanraden om de groenten te koken. Maar uh, ja, dat is helemaal niet goed, want daardoor gaan toch de meeste voedingsstoffen verloren. Dus het is een beetje het bad van Marie Aubert Marie. Ja. En dan gewoon erin, en dan uh, als het dan uh, op temperatuur is dat je het kan eten, dan zit het er eten. nog wel in. Ja, dan zit het er wel. Oké, okay, okay. nou je, je, je kan er ook een milkshake van maken. Ja. Gewoon een beetje fijn IJs, maken, ijs, en dan uh, giet je ja. het gewoon achter, klaar. <laughs> ja. Zo'n matcha-thee, een beetje matcha ja, want uh, nee. nee, Het is juist zo belangrijk dat je die vezels gewoon uh, Koud. je lichaam laat uh, verteren. Ja? Dus dit, het moet niet helemaal stuk gekookt zijn. Het is juist zo goed om je darmpjes schoon te vegen. Zijn ja. dus okay. allemaal kleine bezempjes, zeggen ze. Durker. Dus daarom ook gewoon drie sinaasappels eten en niet een glas sinaasappelsap. <tie> <Okay>. <tie> ik voel mijn aandacht verslappen. Heb je het ook in de gaten? Ja, ja, ik merk het. Ja. <tie> ja, zeker. Nou, is niet Gisteren trouwens, vond ik het wel heel erg goed. dat op RTL Late Night. dat er zeg maar een programma was. dat over, ging, ging over Ozempic. Ja, en ja. Kassa heeft daar vanavond een uitzending over. Oh. En dat ze bij de commerciële aandacht geven aan een programma. wat bij de publieke. Uh, komt, dat vind ik wel heel grappig. Oh. Daar was ik echt, echt verbaasd over. Maar goed, dat Kassa heeft dat heel goed uitgezocht. Blijkbaar is dat je dan, als je dat Ozempic aanschaft, dat ja. kan je gewoon aanschaffen als je een klein beetje je de post? neppe informatie invoert. Daar zijn we nu allemaal gespecialiseerd in geworden door oliedom. Ja. Dat vinden we nou, dat doen we maar niet helemaal eerlijk invullen. En dan krijg je dus Ozempic <lacht> ook gestuurd. Maar dan moet je een abonnement afsluiten en dan betaal je dus maandelijks iets van 250 euro. Volk. Daar zit je heel lang aan vast. En je zit er ook aan vast. Want als je eenmaal aan het spul begint... en je blijft spuiten en je gaat niet spuiten... Ja. Blaah, dan ja. is het er zo weer aan. Ja. Ja. Dus, dus het is echt een... Uh, Toch ja, maar niet doen dan, hè? Een spuik waar je in zwemt. Nee. Want ze hebben ook een onderzoek naar gedaan, naar nou, Semping. Het, je, je verliest daardoor je... je spiermassa. Kracht, ja, je spiermassa. Ja. Oh, oké. Okay. Dat heb je juist nodig als je ouder wordt. Als je bang bent, of als je niet bang bent, maar als je gaat vallen. Als wij ouder worden, dan gaan we straks vallen. Okay, maar kan je dat niet aantrainen dan? Zeg maar, of je dan? Ja, maar waarom zou je het dan eens kapot spuiten? Omdat je, ja, je heel strak trainen. wil zijn en wil niet zo wel bezig zijn met denken aan het eten. Dus dat je wil... gaat oostdemping ook te doen. Dus je hè? wil mooi zitten. <laughs> mooi stil. <stilzien. laughs> je moet niet lopen, want dan val je om. Nou ja, lopen is ook al zo geweest. We fietsen <laughs> al niet meer, dus die benen heb je eigenlijk ook niet meer nodig. Alleen voor sporten dan, hè? Jazeker. En voor dansen. Oh ja, voor dansen vergeet ik bijna. Ja. Goed. Dus vanavond op tv. Uh, vanavond in kassa, oh, ja. kast zeker. Kijken. ik, even vond het binnen een paar minuten. Ja. Zeven uur of zo, geloof ik. Binnen oh. een paar minuten vond ik het heel verhelderend. helderder. Dan dat ik denk ik, oké, okay, ja, abonnement, heel veel kost. Ja, sorry, ja, ja. Ik, ik, ga nou He? ik ga nou bij jou uit. Ik ga naar bij jou uit. Oké, ja, want jij wil er niks over weten. natuurlijk. ik, ik ga het nog bestellen. Ja, maar nu ja. weet ik het, waarom het ja. zo duur is. Er wordt natuurlijk geleverd. Het moet besteld voor jou ja. worden. Dus dat zit allemaal en er moet bij de bedrijf. Een, een diabeet moet uh, neergeslagen worden, die krijg ik niet meer. Ja, maar dat was toch hetzelfde met condooms, een paar jaar geleden? Dat kon je ook bestellen op. Kon je een abonnement nemen voor. Voor een jaar. Dus dan hoef je niet meer te bestellen. Of je ook niet meer naar de winkel. Dan heb je ook geen schaamte? Wordt gewoon opgestuurd. Krijg Ondanks. één keer per maand een pakje. Jo, maar, dat, uh, maar wordt het nog gebruikt tegen je? zit er al vier in. Moet <laughs> je nog je best doen om het Eén gebruik ook? Moet <laughs> je nog je, je best doen om. Om dat te kunnen doen. Ja, dan lig je er nog. Veel. Oh, nou goed, moeten we weer. Ja, blijf ja, bezig. De nieuwe, de nieuwe bestelling komt eraan. De nieuwe bestelling komt eraan. Het zitten misschien wel kekken, kleurtjes aan. Ja. Glow in the dark en zo. Ja, ja, en dat het is wel heel goed. leuk. Ja. Een smaakje. Dus hier wel aankomen. Je er we geweest. Hè? Dat komt hier aan. Ja, ik vind het wel, wel grappig. Maar uh, nee, uh, even weer serieus. Het ja, schijnt okay. dus wel dat uh, de Zweden... die hebben afgelopen donderdag... Uh, hebben ze een drone neergehaald. Ja? En die is dus echt van Russische kom af... En de de defensieminister Paul Jonsson... die noemde het ook al ernstig en onverantwoord. En hij vloog boven de zon... Dus de zeestraat, tussen Zweden en Denemarken. Dus dat is helemaal niet eens boven Rusland. Nee. En, uh, en uh, ze hadden het al lang in de gaten gehouden. Hoor. De, de Zweden die hadden echt dat schip... dat, van, uh, dat vliegtuigschip van uh, de Russen... hadden ze in de gaten gehouden. En uh, daar kwam er een drone. Die hebben ze gewoon neergehaald. Ge... Oh, ja, dat is was toch niet idee. de bedoeling? Zeg. We had best goede bedoelingen gehad misschien. Hij wilde gewoon een beetje even kijken... Maar ja, vanwege die drones die er nu hier en daar vliegen, uh, is er, ook, er komt een nieuw luchtafweersysteem ook bij de Antwerpse haven. Dat is natuurlijk ook een knooppunt. Yeah. En dat zal er bij Rotterdamse haven daar zijn ze ook mee bezig. Yeah. Dus uh, ja, we, we zijn ons we wel tot de tand toe aan het bewapenen. Zeker. Of nou ja, ja. Het, uh, om te zorgen dat we wapens neer kunnen schieten die richting onze kant komen. Nou. Dat vind ik wel een veilig gevoel. Zeker, ik vind het ook wel een goed idee. Straks de zandwoordse berichten kijken of we hier een stand ook een beetje veilig in kunnen houden, allemaal. Och, dat is niet is Aan de, de waterkant, hè? Dat is toch wel een dingetje. The days aren't great Trying to drown the memories That won't fade away Every corner of my mind You still break through I got nothing left to lose to you But I just wanna to feel Feel like something real Yeah, I just wanna to feel Feel like something real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 I wanna feel feel, feel, feel, feel, feel feel like something real Change it when I hear my voice, I wanna raise it. When I feel my heart, I wanna break it. When I fall apart, they wanna show it. When I find my love, I wanna keep it. When I feel your touch, I wanna lose it. When I know you're here, I wanna prove it. But I just wanna feel, feel like something real. Yeah, I just wanna feel. Leuk verhaal van Orange Skyline. Nederlands bed uit Groningen, geformeerd in 2009. Ze waren met z'n bij het concert geweest. Het laatste concert van Unlicensed. En toen dachten ze: hey, we moeten zelf een bed gaan organiseren. En nou, ze hebben verschillende prijzen in wacht gesleept, ook al veel eerder. Dit gaat het onder andere Shine On, Keep It Together en Sunny Days. En dit is het laatste. En de plaatje heet Feel. Gewoon even voelen. Maar nee, ik hoef het niet zoveel te weten, maar voel me even. Ja, het klinkt heel, heel uh, internationaal. Dat ja, het klinkt heel gaaf. van de Ja, het ja. klinkt gewoon lekker. Nou, het is uh, tijd voor... Toodot Link. Nieuws uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. Ja. Nou, steek van bal. Ja, in de gemeente Zandvoort heeft uh, in Nieuw Noord is er een uh, actie geweest. Eigenlijk nou, een leuke, want uh, dat, dat, dat heette... Uh, Hunt, je hebt uh, zo'n actief kat en muisspel op de televisie. En nu was het eigenlijk een voorstel van drie Zandvoortse jongeren om het ook een keer in Zandvoort te gaan doen. Oh ja. Nou, dat is uitge... het, uh, een enorme organisatie geweest. Een levendig spel door de wijk. 120 jongeren tussen 10 en 18 jaar. En de agenten waren ook aanwezig op de fiets, in de auto's, busjes en op de motor. En handhaving niet mee. En ze moesten dus uit de handen van de politie blijven. En uh, uiteindelijk is de hun georganiseerd door Talent House. In samenwerking met, met jongerenwerk. En ze hebben het echt geweldig leuk gevonden. Dus het gaat erom dat jongens zich gezien voelen in hun eigen wijk. En nu kwamen ze eindelijk op een leuke manier met de politie in aanraking. Kijk, ja, dat mag ook wel eens een keer. Ja, is leuk uit. Een stikkertje bijna. Een bij nou. ja. op, als krijgertje, maar die stukje film erbij. Ja. Ja. Er is ook nog iemand vermoord van zo'n moordfeest. Wat leuk. Hij ligt nu op Oh, hij is zegt, dood. Iemand, dat die kan heeft... niet hoor, met al die oorlogen. Die... Nee, dat vind ik ook geboren. Maar... Nou, voorzitter, hamer van Hildring is overgedragen. Het bestuur Wendy Jacobs heeft. Die zit er echt al lang al bij. Wendy. Die heeft 18 jaar in het bestuur gezeten vond het eigenlijk van, nou, ik voelde dat er iets moet veranderen. En Jan Hilko is er nu zo lang bij. Die zijn nog maar zes jaar bij. Hij heeft wel heel veel verschillende stukken al gespeeld. Met de toneelvoorstelling en zo. Maar die neemt het nu over. En uh, ja, hij speelt sowieso een heel veel stukken. Want er zijn altijd weinig mannen bij zo'n toneelvereniging. Ja. Dus uh, Benny gaat zich richten helemaal op het toneel spelen. Kan zich helemaal weer gewoon op iets te doen wat ze echt heel erg leuk vindt. Oh, ze doet het ook heel leuk. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ja, ik kijk ja, regelmatig. Pastig. Ik ben uh, donateur. Oké, okay, kijk. Dat is mooi. De heel drink, uh, gaat weer voor het eerst spelen. Ze hebben dit jaar twee toneelstuk. En uh, het volgende uh, stuk is in april. Ja, Hotel Helman, en dat is dan weer een soort ode aan uh, Volty Tower of Lofty Towels. Hoe je het dan ook moet uitspreken hoe de serie begon met uh, John Cleese. Goed, vertel wat nog meer. Ja, afgelopen vrijdag uh, was er een feest, feestje in de foyer van uh, Theater de Kroeg. Daar nou, ontmoet ik Centra uh, het Jutterhart en de, zand, en de Zandstroom. Die hebben de handen in elkaar gestoken, ineengeslagen. En uh, hebben gezamenlijk een dansmiddag georganiseerd. We like nou, hoe... my fire. Oh, nou inderdaad. Het was een schot in de roos en, uh, nou ja, uh, beide op een andere plek in het dorp... maar met dezelfde intentie om mensen met een haperend brein... of met een andere kwetsbare ontspanning te bieden... in een volledige veilige en gezellige sfeer. Nou, ja. dat is toch hartstikke leuk dat je zo, elkaar zo kan ontmoeten. Ja, zeker. ik denk dat het ook al wel leuk is. Want er werden ook plaatjes gedraaid, de uh, vinylcollectie van uh, Erik... Uh, die jij Erik was meegenomen en dan is ja. ook zo'n plaats weer voelen en dat ze denken ja oh dat grappig goede oude tijd weet je dan ja. komt toch dingen ja. een beetje voorscij ja. het moment dat de naald in, in de groef zakt ja, hè? ja. precies maar weet uh, het ik, uh, dat wat ik wil nou zeggen de, op het strand hè, daar heb je steeds meer auto's van paviljoenhouders, leveranciers, klussers ja en de gemeente die die wilde eigenlijk een beetje uh, van af en ze gaan dus vanaf 1 maart dat is morgen ja. over op een digitaal ontheffingssysteem dus in de meeste gevallen kan zo'n aanvraag helemaal online gedaan worden. Van uh, tot ontheffing aanvragen tot kenteken wisselen of bezoek aanmelden via de parkeerservice. En uh, alleen evenementen... ...en foto- en filmopnames, etcetera. daarvoor moet toch echt een fysieke ontheffing aangevraagd worden bij de gemeente. Dus je kan eigenlijk op de website van de gemeente Zandvoort zelf kan je daar meer info over aanvragen. Oké, wel, scheuren met je auto op het strand, heerlijk. Ja, Zeker. Ja, ik heb ontheffing, ik heb al aangevraagd. Partisserie uh, Tumers uh, komt naar Zandvoort. In de Halterstraat stond er al een tijdje een pand leeg, nummer 14. En uh, die, is nu gaat, uh, die gaat nu helemaal sluiten, vandaag gaat hij helemaal sluiten. En uiteindelijk 3 maart gaat hij weer open... En er komen geen uh, toeristische trends waar je allemaal op Twitter of op uh, Instagram allemaal alle dingen krijgt. Hij gaat gewoon puur onbachtelijke dingen maken. hartige taart, uh, andere soorten, geen brood. Maar allerlei lekkere dingen gaat hij dan maken. En uh, er komen actiedagen en uh, nou goed. Het is de bedoeling dat er ook mensen zich daar gaan ontmoeten. Dus nou, hartstikke idee. We gaan hey. met z'n allen daar koffie drinken. Nou, ja? gezellig. Als jij een, zeg maar, een soort continu wil gaan organiseren, gaan we daar gebruik van maken. Nou, inderdaad. Nou, dat klinkt erg leuk, koffie drinken en eten. Maar ja. heb je nog steeds een probleem met roken? Meld je je dan bij plus.zandwoord.nl? En dan kan je gratis meedoen met de groepstedingen, stoppen met, uh, met roken of vepen. Dus voor ja. alle leeftijden. Precies. Ik, ik stap over op roken, want dat is nog gezonder dan vepen. Ja. Ja. hoor ik ja. dan Goed, ja. tot zover de Zandvoort Ja, het Ja, tweede gedeeld van het raaienprogramma. We hebben wel meer. Wat er allemaal speelt hier in Zandvoort. Eerst maar even een gitaartje van de dramatiek van Sweet. Dancing with the Europeans? Ja, oké, okay. kijk. Dat is ook wel weer eens te horen als ze wel met ons willen dansen. dramatiek van een nieuwe plaat van Sweet. Antidepressivo, zo heet het album, Dancing with the Europeans. Gelukkig zijn er we wel mensen die wel met de Europea Europeanen willen dansen, want ja, is, uh, ja, we zijn helemaal niet zo maar in trekken. De democratie is ook helemaal niet interessant. We moeten gewoon een sterke macht gaan vormen en van onze aftrappers zoals Amerika dat gaat doen. Daarom moeten we naartoe. Nou goed, uh, het kabinet is natuurlijk begonnen en uh, Ja. Als, uh, ja, Onze Ken doet het best ja, wel aardig. Hij ja, is bijna een soort Rutte. Ook op zo'n makkelijke manier loopt hij zo door, door het beeld heen. En vertelt hij wat, hoe hij het ervaren. En dat hij eigenlijk ook privé en dingen niet meer wil mengen. Maar hij wil toch ook wel laten zien dat hij homo is. En dat, dat ook homoseksuelen heel veel kansen hebben gewoon. Dat wil hij ook laten zien. Vindt ja, mooi. Ja, mooi. Ja, Zeker. Ja, en, dan, en de om... vraag was natuurlijk aan hem van... Ga je uiteindelijk in het uh, katshuis wonen? Nou, ik, toen ik... Uh, uh, dat lastig ik, ja, natuurlijk. Daar hoort hij thuis in het katshuis. Dat ja, ja, hoort er ook niet. Nee, nee zeker niet. Er hebben maar heel weinig mensen gewoond. En uiteindelijk was het Victor Marijnen, heeft daar gewoond. Uh, die woonde daar alleen. En verder heeft nog uh, uh, Jo Kalsen gewoond. Samen met zijn gezin. Dat wel ja. gezegd. De Jong heeft er gewoond. Die is nog heel oud geworden, trouwens, die Jong. Maar het is toch fijn om te crèchen daar, eventueel. Voor alle, naja. alle, alle, alle leden van de Kamer. Van ja. acht. Van acht heeft daar wel gewoond. Die woonde daar, zeg maar, door de week. En het weekend ging hij dan naar huis. En dan was er overal als een ministervergadering in een katshuis. En dan uh, zat iedereen aan aan tafel. En van acht moest nog stommel de stommel oh, van, je was uit het vandaan komen. Ja. Hoor jij wat? Ja, ik denk dat hij eraan komt. Hij moest naar oh, naar bed geholpen ja, worden. Bed van gehoord, <laughs> ja. Dus dat is wel een leuk verhaal. En het huis gaat veel, veel verder terug. Dat gaat echt terug naar het, uh, 16 zoveel, 15 zoveel weet ik allemaal. Er is zelfs een geschiedbaan geweest daar in de tuin. Uiteindelijk is het verkocht aan de, de Nederlandse staat. En toen is het omgeturnd naar zeg maar, uh, een dienstwoning. Ja, waar weinig van gebruik wordt gemaakt om te wonen. Zeg maar. Ja. ja dus dat is wel zo. Maar ja, het ja, geldt wel een verhaal. hoop... Uh overnachtingsgeld als mensen dan hotels moeten hebben. En zo. Ja. Ik denk van ja, zorg er inderdaad dat er een paar kamers klaar zijn. Ja. Maar ja, als voor het weet, wordt het, is het nou ook zo dat je door daarin kan of zo? Dat je, of moet je echt buitenom? Ik heb geen Want, idee. Want straks is het zo van, oh, dan worden er gewoon uh, kamerleden, die gaan en stiekem eventjes daar... Uh, ja. Even uh, dieper op de materie in. Oh, okay. oh, ik dacht wat anders. Zo. Ja, nou, dat bedoel ik ook. Oh, okay. nee, ik, snap ik zeg dan, het wel. heel netjes. Nou goed, Er zijn nog een leuke foto's te vinden. over een, onder andere Joop, uh, Joop den Aal. Die dan uh, in een polonaise met uh, mevrouw Michiels en uh, Piet Schrijvers... door de tuin heen lopen en zo. Oh. Is een, uh, het is een bijzonder pand. Ik ja, op, ja, een hoop geschiedenis. Ja. Als de muren nou. konden spreken. Nou, hè? Ja. He, heb je het een beetje meegekregen? Blijf even bij de, bij de politiek. Nou, op, op, op, oppositiepartijen die waren uh, kritisch over het uh, AOW-plan. Ja, ja, ja. Ze moeten terug naar de tekenkamer. Dus het plan moet verzachten. Ja. En uh, er is natuurlijk ook nog een issue met de uh, box 3... Ja, ja daar hoor ik ook wel een stuk over. Ja, dat uiteindelijk zeg maar al het kapitaal, daar moet je gewoon belasting aan vertalen. terwijl je het... je het uitgekeerd hebt gekregen. Maar het leuke ervan is, ik wist dat niet, um, um, er is een... We hebben al zoveel talkshows en nieuwsprogramma's, maar het heet Nieuws van de Dag met Thomas van Groningen. Dat is iedere dag om 6 uur op SBS6. Yeah. Heb je dat toevallig gezien van nee, de week? Nee, Het nee, nee. ging dus over Box3. Nou, uh, hoe heet het, uh, zelfs de... De krantenkoppen, zoals in Engeland, die, uh, die hebben geschreven... het is een bizarre uh, nieuwe vermogensbelasting in Nederland. Internationale investeerders zijn in paniek gebracht. En het komt zelden voor dat een besluit van de Tweede Kamer... de hele wereld in beroering brengt. Dus dat moet nu ook terug naar de, tekenkamer, naar de Rekenkamer. En minister Elko Heijnen van Financiën ja, die heeft toch eerlijk toegegeven... Uh, dat het, uh, we moeten het gaan aanpassen. Ja, is dat uh, nou onkunde? Hebben ze daar niet goed? Nee, ik gelezen volgens mij... van, nou, Of verkoop je spullen maar. Je hebt zoveel huizen, verkoop het maar. En dan kan je het betalen. Dat... En dan ga je op een normale manier maar eens even leven. Ja, maar ik vind fonden. eigenlijk, dit gaat dan over... Uh... De, de, de burgers, de, de, de mensen zelf. Yeah. Maar ze blijven nog steeds die bedrijven die ja, uit het buitenland zijn dat ze geen belasting moeten ja, te betalen. Daar kan mee. je toch het meeste geld uithalen? Ja. ja, dat snap. Maar dan ben je altijd bang dat ze weggaan. Dat ja. is altijd vooral dat Ja, nou, gaat nou, laat ze gaat. maar gaan, donderop. Ja, weet je. Ik bedoel, ja. Als je niks wilt betalen, dan moet maar je ook. Dan je hebben we weer geen baantjes. Eerste rank gaan ja. zitten. Ja, Die gaan toch allemaal weg door AI. Dus dat maakt allemaal ja. en, al die en Elon Musk heeft toch geklaagd erover? Die vindt het een schande. Ja, in Amerika betalen ze ook niet zeker. Waarschijnlijk niet, betaalt hij. Nee, ook niet. Nee, nee. daar is hij ja. zo rijk geworden, precies. Zeker, allemaal goed geregeld. Nou, er is nog wat te doen voor het kabinet. Hoor, Dat je mag te grijp vatten. Ik laat me niet afleiden. Goed Templer Trapke K van Dispositioned Love Song. Dit is de nieuwe plaat Into the Wild. I to find some of A quiet place to kill Into the Wild. En toen waren we weer een discussie af. Wat is, is dat van die, die serie met die man die opgegeten wordt door, door, die, door die beer, door die Grizzlybeer? Het is a painful world. Nee, het is het niet. Het gaat namelijk, into the Wild is namelijk een film Het gaat over een man in een bus die uiteindelijk moet leven van plantjes. En uiteindelijk gaat, hij heeft hij het plantje gegeten en het plantje is giftig. Terwijl hij denkt dat het plantje gewoon wel te eten is. En dat ziet hij uiteindelijk in het boek, en dan gaat hij dood in de bus, en dan wordt hij dan gevonden. Oh dat is echt een gebeurd verhaal. Maar goed, ik weet niet of dit weer daarover gaat. Want en hoe lang duurt hè, voordat iemand dan uiteindelijk gevonden wordt? Ja, ja. best wel. Ja, goed. En die bus staat daar nog steeds. Je kan hem ook vinden op internet. Echt? En Dat is echt een hele oude bus. Dat heeft een heel verhaal. En er is maar één foto van deze man bekend. Die zie je aan het eind van die film, zie je die ook tevoorschijn komen. Nou, ik denk een afdelingsluidje voor ons. <laughs> Leuk om met z'n allen kijken of we ook kunnen overleven in die bus. Nee, <laughs> ja. ik vind het mij op, denk ik. Er is Maar goed, de Temple Step had hadden ooit een plaats met dit. Natuurlijk, hè. Dit was echt een hele grote plaat. Echt heel groot. Wacht. Die kennen we nou wel. We hebben mm. we nou eens wat anders worden. Goed, die stoepak leeft op de radio. Fijn aanstaan. Het is vandaag 28 februari. Oh, man, de nieuwe maand staat alweer voor de deur. Nou, ongelooflijk. Ja, hoor. hè. Ja. En uh, het is ook nog zo dat volgende... Vanaf morgen moet je weer uh, langer parkeergeld betalen en meer. Oh, okay. dat is het 1 maart, de ja. zomerseizoen gaat beginnen. Ja, want ik hoorde al dat uh, ja, de gemeenten moeten toch aan. 40.000 uh, euro, -komen. Uh, Nee, 45.000 euro uh, is natuurlijk ook eens opvangen. Dus, uh, nee, voor de, de hele provincie toch? Of nee, voor de nee, nee, gemeente. Nee, ben gemeente, ben gemeente. <laughs> My goodness. Ik is eigenlijk een paniekzaai, leuk. <laughs> Nou goed, wat is er nog te melden? Ja, wat ik te melden heb, dat de ouders, die waren verbaasd deze week... dat de jongeren van 16 en 17-jarigen zomaar de stempas op de mat hebben gekregen. Oh. Nou ja, dat klopt, want voorheen was het, he, mag je stemmen vanaf je 18e Maar het is geen fout, ze zullen dus ook kinderen gaan laten stemmen. Laten stemmen. Oh, bijna kinderarbeid bij dit. <laughs> Yes. Ja, dat was van de, gisteren... We zijn ze aan het, het oor meegetrokken naar het verhuis. Nee, je <laughs> ja. moet kleuren. Je moet ja. verder gaan met kleuren, want je thuis kleurt... Je gaat alle dan kleuren, zijn ze allemaal nou Ja, goed, dan, dan moet je op tijd ja. beginnen met de opleiding, zeg ik altijd. Ja, er ja. was gisteren volgens, iemand op de radio... Die liet dus, ze had een interview gedaan met echte kinderen, kinderen jongeren... van, uh, wat ga je stemmen? Nou, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet, hoor. Ik uh, ben er niet zo mee bezig, maar ik moet straks mee van mijn moeder. Ja, heel goed. Ja, terecht, ja, nou, terecht. Ja. Terecht. ja nou ja, nou, ja goed. dus maar ja, ik vind het nou, wel goed. goed ik probeer het thuis ook altijd een beetje over te praten ja. beetje, over de politiek als een hele korte constractieborg want daarna moeten we weer over uh, andere dingen gaan ja. maar ja je moet het toch wel een beetje leeftijd, als je geïnteresseerd bent in politiek ja. is toch niks mis mee als je 15 bent beetje lees als je daar wat van vindt ja, ja ik, ik heb natuurlijk ook te maken met de mensen met een verstandelijke beperking die krijgen natuurlijk ook zo'n stempas ja. en dan ga jij zeggen waar ze op moeten stemmen nee vaak doen hun ze... ouders dat Kleuren. en dan sommigen snappen het wel dan ga je wel een beetje praten en ik heb wel eens een cliënt gehad die ging dan echt PvV stemmen, maar die was naar een meeting geweest van oh, PvV. Wow. En de PvV had een paar one-liners gedropt. En die was om. Hij ah, moest meer ja. geld naar de zorg en oh. er was nog iets. Ik zeg ook okay, al, maar uh, had ik op nog andere dingen geluisterd? Nou, dat was hem bijgebleven eigenlijk Hij zegt dat vind ik een goed. Plek. Daar dat is het mooi. Oké, okay, nou, ik heb ja. in ieder geval hier nog wel nieuws over. Dat doe ik wel eens bij het Sandwartse nieuws van het volgende uur. Ja? Yeah? Oké. Okay. Nou, dus dat, dus dat, dat lijkt erbij. me wel een goed plan. Zeker. Dus ik had er wel opmerkelijk nieuws over. Ja, eh. Ja, uh, onze Marco, die werkt natuurlijk bij de gemeente. En de, de, heb jij ook wel eens dat mensen uh, dan onder uh, curatelen staan... dat de gemeente alles betaalt? En dan zit jij daar ook een beetje in de, bij in de nou, buurt? Nou, toevallig is er onlangs iets. Uh, oh, dat vroeger daar maar aangelegd. Nee, wat nee, het schijnt dus zo dat bij de gemeente Deventer... is een uh, tekortkoming geweest. Want er is ongeveer tien jaar lang geld op gemeentelijke rekeningen gestort Bijvoorbeeld van de, als mensen niet meer onder curatelen staan. Ja? Ik maak aanhalingstekens. Hmm. Maar uh, dan, uh, want dan regelt de gemeente dus dat je gas, licht en water wordt betaald. En uh, dan hebben ze bijvoorbeeld een schuldtraject. Ja? En dan hebben ze zelf 50 euro zakgeld in de week of uh, voor, voor boodschappen. Ja. Maar uh, op een gegeven moment dan, uh, dan zijn ze weer uh, klaar om losgelaten te worden. Ja? Maar dan blijkt ze toch achteraf nog geld te krijgen. En dan bleek dus gewoon dat ze bij die gemeente Deventer... als iets van 350.000 euro... Wat allemaal hier en daar terugkwam. Omdat, uh, omdat de gemeente dat allemaal regelde. Yeah. Nou hebben ze het uiteindelijk nog uh, teruggestort. Uh, en de meeste mensen ontvangen iets van 250 euro. En ze ontvangen 4% rente over dat bedrag. Dus ik, nou, dat vind ik nogal wat. Nou. Ik krijg maar 1,25%. Okay. Op rekenen, allerlei betaalrekeningen en dingen. En waarom dan 4%? Maar ja, ze, het, het is wel heel goed dat het gebeurt hoor. En uh, de gemeente betreurt het ten eerste dat dit uh, na reorganisatie pas. Boven tafel is gekomen. Zo. Maar ja, had dit geld ook kunnen zeggen? Van, nou, geen haan krijgt naar nou, we gebruiken dit voor de mensen die hier uh, asielzoekers zijn of zo? Of, nou, ja, ja oké, okay. ze, ze zijn wel zeer ja. uh, eerlijk hier. Maar, ja, ja. Ze hebben, ja, maar ze hebben het geld wel nodig. Ja. Ze hebben niet voor niks dan in die uh, schuldhulpverlening. Ze weten het, hè? Schuldhulpverlening. schuldhulpverlening. Ja. Ja. Oké, okay. dus de personen die hadden dat geld nog staan? Ja, ja nee, maar dat weten ze niet. Want de gemeente nee. regelt het allemaal. Dus, uh, ja, ja. Ah, ja oké, okay. Ik vind het wel, uh, wel goed dat ze het uh, terugbetalen. hoor. Dat, dat lijkt me ook wel. Dat, dat, dat, dat lijkt me heel goed. Oké, okay, ja, tijd voor het feestje. Dasha. Ja. Niet dat ze weer het strakke broekje aan heeft. Want dan word ik helemaal wild. Maar goed. Hij is zeer voor de party. Ja, luister maar even naar de tekst. Het is niet wel te lachen, maar dat zit echt in deze plaats. Hier voor de party. Dasha. Ja. Ja, ze is hier voor het feestje. Echte feestbeester. Dasha. Ja. Met een heel strak broekje wilden ze de heer hem helemaal het hoofd op hol brengen. Nou, dat is gelukt als je die videoclips allemaal bekijkt. Vandaag in de Telegraaf te lezen: hij gaat met pensioen Erik Akerboom. En Akerboom heeft iets van zes jaar voor de AEVD gewerkt. En uh, hij zegt toen ik er kwam werken destijds. Zes jaar geleden toen werkte er uh, voor deze dienst 750 personen. Er is wat veranderd de laatste tijd. Het moet allemaal groter. 2800 mensen werken er nu. Hij zegt, ik kan me nog herinneren, toen werkte ik er nog niet bij. Maar uh, toen op 9-11 uh, de Twin Towers uh, aangevlogen werden, zeg maar. Ja? Uh, dat uh, toch een hoop veranderd is. Uh, toen werd er heel anders naar, uh, ja, naar de moslimgemeenschap gekeken en naar uh, terror. Uh, en hij zegt, toen hebben we echt in binnen een paar dagen hebben we het allemaal omgegooid. Dat moest allemaal anders, dat moest allemaal veiliger. En nu uh, zegt hij ook, ja, we mogen meer dingen uitzoeken. Want uh, ja, we, we hebben er af en toe reden voor. Dus hij gaat met pensioen, dan gaat hij iets anders doen. Nee. Maar hij heeft een hele omschakeling meegemaakt bij de AIVD. Deze Akerboom. AIVD. De inlichtingen en Veiligheidsdienst. Ja. Toch? Ja, zoiets. Ja. Ja, ja. Ja, denk ik. Nou, ik heb uh, in Amsterdam uh, Femke... Halsema, ja. of de bestuurder Halsema. Zijnke Halsema. Ja, ja, ja verraad verraad altijd. die vraagt altijd zo. Hè? Ja, ze die zit een beetje last van kakram. De... Ja. Ja. Maar uh, het, het schijnt dus zo in Amsterdam... dat het repatriëren van verslaafde daklozen... al dan niet met psychische problemen neemt sinds vijf jaar toe. En er is dus de regenbooggroep en een welzijnsorganisatie per mens... hebben vorig jaar die arme, zielige mensen... die psychische in de problemen zitten, die hebben ze... Uh, naar voormalige Oostbloklanden gerepatrieerd. Och, Dus dan ben je helemaal in de war, et cetera... en je bent aan het krek doen. En dan wordt de Amsterdam stuurt ze dus gewoon terug... naar het land van herkomst. En uh, ja, het neemt echt ook ziende ogen toe. En vorige week had ze aangekondigd... dat ze gaat kijken of het vaker kan gebeuren... en uh, ja, op grotere schaal. En die regenbooggroep... Dus die, die houdt zich bezig met repatriëring... van die daklozen en krekverslaafden. Die houdt de cijfers echt bij. En vorig jaar heeft de organisatie 313 daklozen, voornamelijk mannen tussen de 30 en 50 jaar, teruggestuurd naar Polen en Roemenië. Zo. Nou ja, ik ja, weet niet. Misschien hebben ze het ook wel aangemaakt. Ja. Ja, ja. Maar ja, dan ben je helemaal in de war en zo. En dan word je gewoon daar uh, neergezet van, nou, doei. Ja. Zoek het uit. Ja, ja je komt daar waarschijnlijk vandaan. Dus ja. ja. Ja, dan moet je dan ja. eerst af, afkikken. Maar ja, dan pas je weer beter in de maatschappij. Ja, en hoe sta je ingeschreven? Was je misschien toch al een Nederlander? Dat kan natuurlijk ook nog, hè? Dat zou ook kunnen, maar ik bedoel, ik weet het zelf, mijn vrouw werkt bij Jellinek. Als je zelf niet wil afkikken en je, je, je krijgt echt drie gesprekken, er wordt in, uh, inteken gedaan, ingeschat. Nou, is het de moeite om bij jouw tijd in te steken of is het uh, omdat je vrouw graag wil dat je wil afkicken? Ja, is dat het? Dan gaat het niet meer worden, joh. Dan uh, laten we het hierbij na drie gesprekken. Uh, succes en je, je meldt je maar weer een keer aan. Dan gaan we weer een gesprek voeren, kijken of je gemotiveerd bent. Ja. Anders dan gaat het gewoon niet lukken. Nee. Vroeger was dat wel anders, hoor. Vroeger was het echt pap en nat houden. En probeerde je elke keer maar weer te overhalen van... Nah, je, moet, je moet er echt van af worden, dat kan gewoon niet anders. Goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur hebben wij het, uh, het geschiedenisblokje voor klaas. En 28 februari, we kijken er naar... Verbaas ons. Dit is ZFM.